Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS journaal. De Verenigde Naties vinden dat er een grondig en onafhankelijk onderzoek moet komen naar de dood van de Egyptische oud-president Morsi. Die zakte gisteren in een rechtszaal in Cairo in elkaar en overleed. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de WN... wil een onderzoek dat duidelijk moet maken... of de behandeling van Morsi een rol heeft gespeeld bij zijn dood. Zo zou Morsi langdurig in isolement hebben gezeten. Eerder riep Amnesty International al op... om de omstandigheden van Morsi's dood te onderzoeken. En volgens Human Rights Watch waren er al zorgen... over de gezondheid van de oud-president. Morsi is vanochtend binnen een dag na zijn overlijden in Cairo begraven. Bij een tankstation bij Schiphol heeft vanmiddag een korte felle brand gewoed die veroorzaakte een grote zwarte rookwolk en iemand liep lichte brandwonden aan de handen op. De brand lijkt te zijn ontstaan in een busje. Een medewerker van het tankstation zag het gebeuren en heeft meteen op de noodknop gedrukt. Daarmee worden alle ondergrondse brandstoftanks afgesloten waardoor erger werd voorkomen. Het busje en de pompen zijn volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is daardoor moeilijk te achterhalen.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 ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in noord holland is voorbij. Behalve op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Nui Vanaf Diemen sluit je aan in 5 kilometer file. De vertraging is al meer dan 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Welkom terug, dames en heren, bij Zandvoort aan het Woord... waar we het hebben over schuldhulpverlening, schulden en uh, schuldsanering. We gaan nu eerst even over op de... De kolom van deze week... Toren. Steeds vaker zie ik op Facebook, Instagram en Twitter de term eerst onze mensen. Staat dan verwerkt in een profielfoto. Soms hebben deze mensen ook de Nederlandse vlag verwerkt in de foto... waardoor de politieke voorkeur meteen duidelijk is. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen politieke stroming. Iedereen heeft recht om trots op zijn vlag te zijn. Iedereen heeft zelfs het recht om nationalistisch te zijn. Ik bedoel, als Nederlands elftal speelt... is heel Nederland nationalistisch... en wordt ieder buitenland, Europees of niet-Europees... gezien als de vijand. Hoe lang hebben we niet de Argentijnen gehaat om nog maar niet te spreken over de Duitsers. Maar de term begrijp ik niet. En daarom verontrust hij mij. Wat wordt er bedoeld met onze mensen? Ach, dat weet je wel, zeggen sommigen. Maar als ik heel eerlijk ben... Nee, ik weet het niet. Want de term is vaag en wordt daarmee heel erg gevaarlijk. Want alles wat heel breed te interpreteren is... wordt in de regel vaak misbruikt door extremisten links, rechts, christen of moslim... de brede interpretatie zorgt voor conflict. Onze mensen. Wie zijn dat? Mensen die er zoals ons uitzien? Maar hoe ziet ons eruit? Is dat een multicultureel uiterlijk aangezien ons land al sinds 1500... een zeer diverse en multiculturele samenleving is? Of bedoelen ze ons mensen uit ons land eerst... Uh, eerst de mensen die hier geboren zijn. Hoe bedoelen ze dat? En geldt dat dan voor alle ons mensen? Of alleen voor hen waarvan de vader en moeder ook in ons mensenland zijn geboren? En hoe stellen we dat dan vast? Ben je als ons mens als je opa hiervoor werk, uh, hier werk is gekomen? Of gaan we veel verder terug? Naar 1800? Of zelfs naar de middeleeuwen? Of wordt er met ons mensen bedoeld zij die gezien worden als degene die oorspronkelijk uit de koude, kille Nederlanden vandaan komen? Blauwe ogen, witte huid en blond haar. Zijn dat ons mensen? Het ergste is dat ik de term angstaanjagend vind. Onze of ons mensen vind ik angstaanjagend. Want er is 80 jaar geleden ook ooit eens iemand geweest die hetzelfde zijn. En misschien is zo'n profielfoto... Met, de term, met die term niet te vergelijken... met wat er tachtig jaar geleden gebeurd is. Misschien is hetzelfde... zelfs een beetje een oneerlijke vergelijking. Maar is mensen uitsluiten op huidskleur... kleurogen, religie, seksualiteit... of land van herkomst... niet ook oneerlijk? Want als onze mensen... eerst moeten... eerst moeten... Sorry, want als onze mensen eerst moeten, betekent dat in mijn ogen eigenlijk dat ieder mens eerst moet. Want als eerst ben ik niet een Nederlander, niet een Zandvoorten, maar gewoon een mens, een wereldburger. Maar ja, dan zal ik waarschijnlijk onze mensen verkeerd interpreteren. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort.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 dames en heren. We zijn weer uh, hier in de studio en daar zitten nog steeds mijn gasten van de gemeente en van uh, Humanitas en natuurlijk van, nou ben ik de naam weer even kwijt. Sorry? Schuldhulpmaatje. Sorry. Dat, uh, ik was even de naam weer uh, kwijt. Um, we hebben het natuurlijk over schuldhulpverlening en uh, daar gaan we het nu weer uh, verder over hebben. Um, uh, wat is hetgene uh, wat je als eerste mee zou willen geven aan iemand die nu zit te luisteren en Denkt, nou, misschien moet ik toch maar eens een keer een hulpvraag overwegen. Wat is iets wat je mee wil geven? Schuldhulpmaatje? Eh, als je twijfelt, doen. En ik heb daar grote bewondering voor, want het is ontzettend moeilijk. Mm -hmm. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Zoek hulp en waar je dat zoekt. Ga naar of het sociaal werkteam of inderdaad schuldhulpmaatje. Of bij binnen. Een sociaal raadslid kan ook nog... Mm -hmm. Uh, bij de gemeente, bel op. Uh, de bij de hu ja, huisarts, die kan ook verwijzen. Mm -hmm. Wat dat betreft, uh, ja, ik sluit me helemaal aan bij de, de woorden van Hugo. Er is moed voor nodig om, je, om, je, om eroverheen te stappen. Ja. Maar ik zou echt willen oproepen. Dat is uit je schuld. Ik kan er natuurlijk niet uh, tegen ingaan, want het is gewoon waar. Uh, Zoek hulp. en uh, uh, Het is nodig. Heel veel mensen die, uh, zien het licht niet meer aan het eind van de tunnel. En uh, mijn ervaring is. Na een uurtje praten, een uurtje even een paar dingetjes op een rijtje te zetten. Kopje koffie drinken. Mensen zien opeens weer licht aan het eind van de tunnel. En dat geeft ze weer hoop. Ja. En dan komen ze weer de week daarna. Dan gaat het weer een stuk beter. Dan hebben ze zelf de enveloppen weer opengemaakt. Hebben ze zelf al een beetje gesorteerd. En mm -hmm. dan kunnen we weer gaan. Ja. Dus uh, hulp vragen, doen. Doen. dat. Uh... Um, en het maakt dus ook helemaal niet uit waar je, uh, nou ja, wat je achtergrond oorspronkelijk is... En, en of je werkt of juist in de uitkering zit of dergelijke. begrijp ik. Er is maar één voorwaarde dat je, dat je bij, uh, ja, ingeschreven moet zijn bij de gemeente... als je inderdaad voor hulp uh, wil komen bij uh, voorschuldienstverlening. Mm -hmm. dat, uh, dat lijkt me logisch, maar ook uh, we hebben geen no, no wrong door. Precies. Nee, nee hebben, dat, uh, dat hebben we juist wel. Dat. <laughs> Um, nou blijkt het zo, uit onderzoek blijkt uh, zo te zijn dat er veel meer mensen in de uh, schulden zitten als dat. Dus er zijn heel veel verborgen schulden. Um, uh, en um, uh, ook uh, dat mensen um, um, er zich er altijd voor schamen om er vooruit uh, te komen. Wat geef je mensen die zich nu heel erg schamen ervoor? Uh, wat, wat is een tip om over die schaamte heen te gaan? De belangrijkste tip is: je bent niet alleen. Uh, als je bij ons komt, bij Humanitas, maar ook bij, uh, bij Stemmen in de Stad, Gemeente. Uh, bij de gemeente kan je het ook in de hal zien. Er zitten heel veel mensen. En hmm. bij ons kom je. En dan zit je samen met anderen, zit je even een kopje koffie te drinken. Je hoeft niet over je eigen problemen te vertellen. Maar je, je ziet wel: zijn, ik ben niet de enige. Ja. En dan kan je even apart zitten met een vrijwilliger. Of je gaat een kopje koffie drinken met een andere deelnemer. Je gaat, het, je gaat erover praten en dat, uh, dat lucht al op. Ja, ja dat uh, Ja, uh, ja de teamleider van de. Ik wil in ieder geval zeggen, degene die tegenover je zit, de vrijwilliger of de professional, die is er ook om je te helpen, die zit daar ook voor. Mm -hmm. dus, dus ja, je hoeft geen schaamte te hebben, want degene die wil je graag helpen. Ja, maar dan moet ik wel eh, ook uit persoonlijke ervaring eh, erkennen. Um, Um, dat kan zo zijn. En dat zeggen heel veel mensen ja. tegen. Je Je hoeft je niet te schamen. Um, alleen de meeste mensen... met een beetje verantwoordelijkheidsgevoel... voelen dat toch. Zeker ook al... Um, een gedeelte, sommige mensen zijn dan in een schuld gekomen... waardoor uh, waar, wat, waar ze zelf niet per se... in de aanleiding aan iets aan ja. kunnen doen. Maar... Vervolgens het handelen daarna... dus bijvoorbeeld wat ik ook heb gedaan... gewoon mijn kop in de zand steken... en niet de brieven meer geopend... wat je heel vaak ziet. Um, daar voel ik me wel verantwoordelijk van... want daar is hij niet lager van geworden. Nee. Dat, um, um, wat, wat geef je mee? Nou ja, ik heb zelf wel meegemaakt... dat op het moment dat je dus dan de hulp vraagt... Ja. je de hulp krijgt... en dat zelfs in je eigen huis uh, vaak doet... want wij gaan dan naar mensen toe... En ja. samen de eerste twee keer de enveloppen openmaken... om je mm -hmm. niet eens zelf in je eentje te doen dat je ook echt een meer voldaan gevoel hebt. Dat je ook het gevoel hebt van, ik heb de eerste stap genomen. Me. En ja. met baby steps nemen we gewoon de volgende stappen. Mm -hmm. En ik heb best wel vaak meegemaakt dat ik mezelf ook over verbaasde... hoe snel iemand ook alweer het gevoel krijgt van... oké, okay, we zijn er weer mee aan de slag. Ja. We zijn er mee bezig. Dat het eind van de tunnel nog niet is, maar wel het gevoel van... de eerste start, eerste start is er. Ja. Dat, uh, ja. Wat natuurlijk heel ingewikkeld is om... Uh, over te praten dat je je niet moet schamen. Dat is net zoals tegen iemand zeggen... dat je niet bang moet zijn. Ja, als je bang bent, dan, <laughs> ja. dan ben je bang. Als je je ervoor schaamt... dan kunnen wij wel uh, allerlei tips te geven. Maar dat is een, een gevoel... wat iemand zelf heeft. Mm -hmm. En ik denk dat het... Ja, de moed uh, hebben om daar overheen te stappen... dat kunnen wij vanuit... achter deze microfoon niet hebben. Maar ik denk dat we er zo min mogelijk... over moeten praten. Want ja... Uh, Zodra we het woord schamen noemen... dan gaan mensen dat ook misschien meer doen. ook doen. Ja, ja oké. Okay. Dus dat, dat, je ze meer de moed aanprijzen... voor als mensen de stap wel zetten. Dat, uh, die kant op. Nou, dan wil ik even de uh, stelling aanpassen. De stelling. De schuldhulpverlening van de gemeente... moet meer macht krijgen... Ten opzichte van het Rijk. Wat vinden we daarvan? Ja, daar zijn wij denk ik allemaal hardgrondig mee eens. Mm -hmm. uh, ik zeg wel eens van de landelijke overheid, is toch heel vaak de grootste veroorzaker van, van schulden. Denk aan de ziektekosten, de CRK-schulden die er dan zijn, het boete-op-boetebeleid. Uh, je kan je afvragen of dat uh, ook, ook zin heeft. Zo mm -hmm. Je wil mensen... Natuurlijk moeten ze hun rekeningen betalen. Dat snap ik allemaal. Uh, maar één keer een boete zou dan genoeg moeten zijn. En in ieder geval zou je op het moment dat mensen dan... Uh, daadwerkelijk hulp vragen... bereid moeten zijn om... Van die boetes in ieder geval uh, los te laten. Mm -hmm. Ja, daar is dus volgens mij niks, mee, uh, niks bij gebaat. Behalve dat de, de gemeentekas... en de belastingkast er goed mee gevuld wordt, denk ik. <laughs> en dan hopen we maar dat ze er goede dingen mee doen. Uh, maar... Ik denk inderdaad dat het heel prettig zou zijn... als we daar wat meer, uh, nou ja, meer tegen kunnen ageren met z'n allen. Maar er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen... van ja, als je bijvoorbeeld een boete hebt gereden... als je bijvoorbeeld een uh, verkeersovertreding hebt gemaakt... of je bent snel geweest of wat dan ook... Um, dan heb je gewoon die boete als straf. Dus dan moet je hem maar gewoon betalen. Ja, die neiging heb ik zelf ook wel eens als ik het persoonlijk maak... Dat ja. Dat ik denk als mensen door rood licht rijden, dan vind ik het wel terecht dat ze daar een boete voor krijgen, omdat ze daarmee een ander heel erg in gevaar brengen. Mm -hmm. dus wat dat betreft, uh, je moet er denk ik goed kijken naar. Uh, hebben de boetes zin? Als iemand zijn ziektekostenverzekering niet kan betalen, drie maanden lang, en komt dan in een, in, uh, in een basisverzekering met een enorme hoge boete. Help je de mensen daar dan mee? Of, of ben je eigenlijk dan de veroorzaker van nog meer schulden? Mm -hmm. Ik denk dat het echte probleem van de boete... niet de boete zelf is, nee. maar de verhogingen Verhoging. die daarna komen. Ja. Dat bedoel Doel, ik ook Verdrievoudigd. Ik heb een uh, casus meegemaakt van iemand die had een, een brommer niet verzekerd... en reed er niet op, maar had hem niet afgemeld. Dat is een boete van 120 euro. Nou, Daar kan je enorme discussie over hebben of dat het goede bedrag is. Maar als je dat dan niet betaalt, dat het dan naar 360, 980... De deur waar dat op bij 1250 gaat. Daar moet de centrale overheid zich wel van afvragen wie daar nou mee geholpen is. is. Als je die 120 prima vindt, kan dat ook dan naar 150 of 180. Hmm. Maar dan zouden eigenlijk de normale incassoregels, want een normaal incassobureau mag maximaal uh, zoveel euro rekenen bij een verhoging. Iets van 40 nee. euro of zo is de kostenkosten. De dat is niet een normaal incassobureau. Nee, maar ja, eigenlijk zouden dus de gewone wet, wettelijke regels voor de andere incassos dan hetzelfde kunnen zijn. Waardoor je mensen minder snel in de problemen brengt. Want als ik van een, uh, ik betaal mijn energieleverancier niet en dan krijg ik een verhoging, maar die verhoging is 40 euro. Nee, maar ik denk dat de, de centrale overheid... Dat heeft lange sfeer ge, uh, in, bij de overheid... van mensen die niet betalen, willen niet betalen. En daar moeten we heel streng voor zijn. Ik heb wel de indruk dat de sfeer wat aan het veranderen is... Mm -hmm. naar uh, laten we kijken wat er aan de hand is. Maar ja. voordat er in Den Haag natuurlijk belangrijke dingen... Uh, echt veranderingen zijn, dan zijn we wel even bezig. Dat gaan we vanavond aan deze tafel helaas niet uh, regelen. Nee, dat snap ik. Dat... Uh... Um, uh, dan heb ik hier een vraag van een, uh, een luisteraar. Uh, oh, die is wel apart. Um, uh, hoe word je een schuldhulpverlener? Um, en, uh, en dan geeft hij wel nog aan op de stelling. Ik vind dat de commerciële budgetbeheer en dergelijke eerst onder de loep genomen moet worden. Aangezien daar het heel vaak nog misgaat. Ik denk dat ze met commercieel budgetbeheer beschermingsbewind bedoelen. Nou, ik denk eerder bedrijf, uh, commerciële bedrijfjes die uh, ook budgetbeheer. Of, of uh -huh. uh, er zijn genoeg open Google en je vindt ja. genoeg advertenties met: uh, ja. kom nu uit de schulden. Maar dan ja, staat er zo, een commercieel ja, bedrijf absoluut. bij. Ja. Uh, waar je dan uiteindelijk een godsvermogen voor betaalt. En ja. 9 van de 10 keer alleen maar verder in de problemen bent gekomen. Ja. Ja, daarom zou ik ook, uh, ook adviseren om bij de gemeente. Ja, dus, nee, dat snap dat ik. Is dat is uh, Maar hij ja. ge geeft dus aan van... ik vind dat dat eerst onder de loep moet genomen worden... voordat um, uh, er iets anders onder de loep genomen wordt. Uh, maar zijn eerste vraag is... hoe word je een schuldhulpverlener? Wat moet je daarvoor doen? Uh, je, hebt een, je hebt een opleiding helemaal voor schuldhulpverlening. Mm -hmm. In een commercieel bedrijf. Ja. <laughs> Um, sociaal-juridische dienstverlening op, uh, op HBO-niveau. Uh. Ja. Uh, nou, en dan, uh, ja, dan is het in eerste instantie worden er vaak uh, worden er vaak mensen met ervaring gevraagd. So dat is wat moeilijker. Mm -hmm. Maar we geven wel mensen altijd de kans, ook mensen zonder ervaring, om om uh, uh, uh, um bij ons uh, te komen solliciteren. Ja. Ja. Dat. Uh... En voor Humanitas, hoe kom je ja. daar terecht? Hij had verteld natuurlijk precies hoe je een schuldhulpverlening moet worden... als je bij de gemeente wil gaan werken. Ja. Je kan ook als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij Humanitas... dan word je opgeleid intern. Mm -hmm. Dan krijg je daar via e-learning daar wat, wat, wat cursus over. Je loopt mee met een andere vrijwilliger. En dan hebben we drie dagen of drie dagdelen in de week. Dan zitten we op ons kantoor onder leiding van een coördinator... met vier vrijwilligers... Dan komen de, de, de deelnemers komen, komen ze langs. Dus een, uh, en de vrijwilligers die zijn die komen uit uh, alle, alle takken voor sport. Mm -hmm. een bakker, een uh, manager belastingdienst, huisvrouw. Allemaal hele lieve mensen. <laughs> dat, uh, dat, is, dat is wel het belangrijkste. Dat, dat, je, uh, <laughs> dat je er echt zin in hebt en dat je het ook uh, met, met plezier mensen wilt helpen. Ja, en voor... Uh, uh, schuldhulpmaatje ja. uh, geef je je op bij de coördinator die bekijkt. We hebben twee zeer ervaren coördinatoren die wij ook altijd inschakelen voor als we met vragen of moeilijke gevallen zitten. Maar die kijkt of ze denken dat je geschikt bent. Mm -hmm. Waar ze precies naar kijken weet ik eigenlijk niet. En dan vervolgens uh, hebben wij een opleiding van drie zaterdagen. Plus het altijd terug kunnen vallen op de coördinatoren die veel kennis hebben. Dat, uh, dus, nou, ik hoop dat Jeroen geluisterd heeft dat hij uh, de, zijn uh, een, uh, hoe heet het, uh, vraag beantwoord heeft. Nu gaan we eerst weer heel even naar de muziek. En dan gaan we, komen we natuurlijk terug met het culturele nieuws. En daarna ook weer verder met uh, de nodige vragen over de schuldhulpverlening. Uh, tot zo. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Doe you... I'm You come pass me a liar We're gonna move him on fire Where the sinners Zfm. Het geluid van Zandvoort. Welcome to the paradise. Sun falls down upon your face. Mamma, die ma, ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio bij Zandvoort aan het woord. Uh, we zitten nog steeds met de gemeente Humanitas en, nou, waarom kan ik die naam nog niet onthouden? <tot> Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje. Sorry, uh, dat heeft niets te maken met voorkeur of wat dan ook, uh, moet ik erbij zeggen. Want Schuldhulpmaatje uh, is natuurlijk ook een vrijwilligersorganisatie. Ehm... Um, uh, hoe is het... Uh, uh, nou, begin ik met uh, Humanitas, ken ik al wat langer. Maar schuldhulpmaatje, hoe is dat ontstaan? Dat vinden we een hele moeilijke vraag. Want wij zijn vrijwilligers. Ja. Het, het, um, voor zover ik het weet... Um, zit er een redelijk kerkelijke um, begin aan. Mm -hmm. Maar ik moet je er meteen bij vertellen dat van de vrijwilligers in Haarlem... geloof ik nog nooit iemand in de kerk geweest is. <laughs> dus het is nee, niet per kerkelijk kerkelijke nee, organisatie. Wij, wij zijn en, en, uh, niet meer kerkelijk, maar de, de, de oorsprong wel. Oh, en ik geloof ja. dat een deel van de financiering ook nog uit uh, kerkelijk geld komt. komt. Okay. Dat, uh, en van Humanitas, hoe is dat? Uh, ja, of hoe, hoe is dat in Haarlem ontstaan? Ja, dat is een landelijke organisatie. Uit iets dichter bij de microfoon. 1945 opgericht. Eerst met. Uh, volgens mij het eerste thema was uh, ontmoeten. Dit is de oorlog. We hebben zes thema's, en. Uh, we hebben. iets van 23 verschillende afdelingen in het land. Een van de afdelingen is uh, zuid kennemerland waar natuurlijk Halen het uh, grootste, uh, grootste stad is. En uh, dan kiest het bestuur, kiest dan de, de, de thema's uit die zij uh, belangrijk vinden voor die, uh, voor die stad. En daar hebben wij uh, gekozen voor uh, uh, naar de thuisadministratie, schuld, uh, schuldhulp, uh, ontmoeten. Uh, ontmoeten dat is dus de eenzaamheid, dat is een heel groot uh, thema. Wij doen veel voor uh, gezinnen, jeugd, kinderen uh, wat wij, en detentie doen we ook. En wat wij dan niet doen bijvoorbeeld is verlies. Wij doen niks wat er eigenlijk al, uh, al is. Ja. Er zijn al heel veel uh, organisaties die zich daarmee uh, bezighouden. Mm -hmm. dat, uh, en nou waren jullie eerst altijd aan de gemeente gekoppeld direct? Uh, dus je moest eerst naar jullie toe? Nou, niet in 1945. Nee, oké. Toen waren we, geen van ons, was er toen al. Nee, dat, is, dat, dat groeit op een gegeven moment. Er is een organisatie en er is een bepaalde behoefte. En mm -hmm. groeit het naar elkaar toe. Dat, uh, en, en nu dat het omgedraaid is, uh, wat, wat de gemeente vertelde... dat uh, jullie uh, nu niet meer de eerste zijn die uh, de mensen binnenkrijgen... maar eigenlijk de tweede? Nou, nou dat is eigenlijk heel raar is dat. Uh, de mensen moesten zich altijd al aanmelden voor... Uh, ik noem het nog steeds schuldsanering. Mm -hmm. Dat is een heel oud uh, woord. Dus ze moesten zich al aanmelden bij de gemeente. En dan kwamen ze direct bij Humanitas om het dossier klaar te maken. Toen mm -hmm. dus heeft de gemeente dat, een beetje, dat, dat, dat begintraject uh, veel beter inge ingevuld. Door uh, nog directer met de mensen te praten. Nog sneller contact te hebben. Dat de mensen zich nog beter op hun uh, uh, gemak voelen. Dat ze precies weten wat ze, wat ze te doen staat. Ze mm -hmm. krijgen hun rechten en plichten. Ze komen bij ons. Wij beginnen met het uh, dossier. Ongeveer een uur zijn we bezig Dit, met, de eerste, uh, met de eerste afspraak. Uh, dan hebben we ongeveer 80-90% van het uh, dossier klaar. Samen gedaan. Mm -hmm. De mensen krijgen op een uh, blanco A4'tje krijgen ze een, uh, krijgen ze hun huiswerk op. Ze moeten altijd nog wat, uh, wat dingetjes uh, thuis even opzoeken. Ze komen de volgende week weer terug met, het met uh, ze of de precies dezelfde vrijwilliger... Dus waarschijnlijk uh, zelfde koffie. Het zal wel verse koffie zijn, denk ik. En dan, uh, en dan uh, is het dossier klaar. En dan gaat, uh, gaat het dossier naar de, naar, de, naar de gemeente. Dat hele traject is eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is vooral dat de gemeente het, uh, aan, de, aan de voorkant wat, uh, wat, uh, wat vriendelijker is gemaakt, geworden. Oké, okay. uh, dus het is, het is vooral, de voorkant is wat vriendelijker geworden. Maar de rest van het traject is eigenlijk niet veel veranderd wat betreft... Uh, hoe, de, hoe het systeem werkt, laat ik zeggen wat er gedaan wordt. Klopt. De koppeling met Humanitas is inderdaad niet veranderd. We hebben gewoon een subsidierelatie met Humanitas. En wij hebben Humanitas gevraagd om voor ons dat stukje dossiervorming te doen. Ik moet je toch vragen om de andere microfoon even te gebruiken... want op een of andere manier doet deze het even niet zo goed. Deze, ja? doet, het, deze doet het nu weer wel. Ja, die doet het wel. Dat, dus ik <laughs> dat zou dat willen zeggen, de koppeling met Humanitas is uh, niet veranderd hierdoor... Mm -hmm. Humanitas hebben wij gevraagd om uh, voor ons uh, de dossiers in orde te willen maken op, op een bepaald moment. En inderdaad, nu hebben, voeren wij eerst zelf het kennismakingsgesprek. Dan gaat de klant naar Humanitas. Uh -huh. Waar ze voorheen, dus direct na de aanmelding. En dan werd er even gekeken of alles uh, klopt. En dan werden ze dan naar Humanitas gestuurd. Dus in die zin. Onze samenwerking is uh, nog steeds uh, intensief. Dat wel, maar het, het is alleen de volgorde die iets verandert. Dus de volgorde is, is het anders. En uh, de, we hopen ook uh, dat Humanitas zo snel als mogelijk in staat is om de dossiers in orde te maken. Want des te eerder kunnen wij met de schuldheizers uh, aan de slag. En mag ik dan nog iets. Uh, misschien raar hoor. Maar uh, aan mijn uh, regelvoortraject, althans, uh, toen ik uh, bij Humanitas was geweest bij de gemeente kwam. Uh, toen moest er allemaal genoeg doen met de Belastingdienst uh, geregeld worden. En daar zit op een gegeven moment een termijn aan. Waarom zit dat termijn eraan? Een termijn? Welke termijn zit er aan? Nou, de, de termijn dat, ik, uh, dat, dat op een gegeven moment anders... de schuldhulpverlening gewoon voorlopig stopgezet wordt. Omdat het nog niet... Maar... Dat ga ik doorgeven aan Heils. Dat, ja. Ja. Ja. <laughs> dat is prima. Nou, <laughs> Waarom is dat? De ervaring is natuurlijk wel dat soms... Voornamelijk met boekhouding en dergelijke... kan het gewoon echt heel lang duren. Mm -hmm. En dan zouden we de aanvraag een jaar hebben openstaan. Ja. Ja. En de verwijzing naar de WCP, dan kijk ik even, Marika. Wat ik me kan voorstellen... kijk, uh, we willen natuurlijk schuldeisers ook... nou, niet onder druk zetten... maar wel uh, proberen hen te laten mee te werken... zo snel ja. als mogelijk. Mm -hmm. Want anders uh, kunnen allerlei andere schulden... nou, die lopen daar niet meer op... Maar je kan niet eindeloos in een traject zitten. Nee. Hebben wij op een gegeven moment dus een belastingdienst weigert bijvoorbeeld mee te werken, dan zou je kunnen zeggen... nou, dan houdt dus het middellijk traject hier op. Mm -hmm. uh, we komen hier niet mee verder. Er gaan nu ook geluiden soms op dat ze zeggen van... De, het middellijk traject moet je eigenlijk maar veel korter doen... en direct doorverwijzen naar de WZP. Ja. Daar zijn wij geen voorstander van. Want wij denken nog altijd dat het middellijk traject... zowel voor de, schuld, voor de schuldenaar als voor de schuldeiser... toch een beter traject Ik is. Het is, ja. En de rechtbank, ook als we uh, ja, niet genoeg zeg maar, doen om een middelijk traject te realiseren, dan uh, zal de rechter dat ook terugfluiten. Maar op een gegeven moment zeg je natuurlijk wel: van nou, dit is een schuldijzer die niet meewerkt. Dan kunnen we nog kijken van uh, kunnen we een dwangakkoord inzetten. Uh, zo niet, dan volgt dus ja, zeg maar een rapportage en dan verwijzen wij door naar de WSMP. Hey, ja, uh... En dat is ook logisch, want dan, anders zou je de schuldenaar ook. Uh, zeg maar, onthouden van uh, andere wegen die te bewandelen zijn. Dat, uh, ja, dat is duidelijk. Dat, uh, dat is een duidelijk antwoord. Ja? Oké, okay, <laughs> ja. nou, um, we moesten dat... er even over na. Ja, we gaan heel even naar de muziek en dan ga ik het culturele nieuws doen... en daarna uh, uh, de laatste dingen die jullie mee willen geven aan de luisteraars. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until the bleeds out of word without the peace, face a, a bit of the truth, the truth.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 ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug. Uh, u krijgt eerst even het korte uh, culturele nieuws. Of tenminste de culturele agenda voor uh, deze week. Um, uh, deze week in de Kindertheater De Toverknol in Haarlem. Um, is dagelijks uh, te zien om. Uh, uh, nou ja, meerdere voorstellingen. En dat is Snelwitje en het kleine mensje heet uh, de voorstelling. Het uh, is een kindervoorstelling uh, voor de kleinste onder ons. Uh, dan heeft het verhalenhuis in Haarlem... heeft uh, Lunch met Buf in de buurt. Dat is ook een voorstelling en dat is op donderdag om 12 uur. Dan hebben we... Uh, Comedie de Potvis in het Haarlemmer Houttheater deze week. En dat is nog dagelijks te zien van 20 juni tot en met 22 juni. En dan uh, zondag uh, en ook nog zondag 23 juni. Uh, dan hebben we volgende week is dat eigenlijk al. Uh, in de toneelschuur uh, Nova College uh, uh, en het, het dans. En die heeft het hele week heeft die voorstellingen in het de toneelschuur maandag, dinsdag en woensdag. Zijn de voorstellingen. Um, dan hebben we Harlem Comedy Night. Um, en dat is in de Irish Pub, ook te Harlem. Uh, de intraprijzen zijn 12 euro en uh, dat is op uh, dinsdag volgende week. En de laatste is natuurlijk Vreek de jongen, want het is nog steeds de week van Vreek. Uh, en die heeft deze week ook de grote verhalen in de Stad Schouwburg. En dit is op uh, volgende week. Dinsdag heeft u een aparte voorstelling, de grote verhalen. En die is om... Uh, om een kwart over acht te bezoeken. En er zijn nog kaarten voor. Dan moet ik even aangeven. Zometeen na uh, uh, acht uur hebben we één op één. Maar dat is een herhaling uh, met uh, Martijn Hendricks van de VVD. Uh, die ik op 16 april heb gehad. Dat is omdat uh, de hele gemeente deze week... opeens met spoed bij elkaar kwam, uh, het gemeenteraad. Omdat ze nog van alles voor het reces af willen hebben. Dus ze hebben vandaag een geheim raads... Uh, um, nou ja, een besloten raadsvergadering. Dus we kunnen de raadsvergadering zelf ook niet uitzenden. Daarom heeft u een herhaling van één op één uh, met Martijn Hendricks zometeen. Uh, dan ga ik heel even terug weer naar mijn uh, gasten. Wat willen jullie de mensen uh, nog meegeven voor het als laatste ding? Dankjewel. Van de dames uh, krijg ik het uh, microfoon als eerste. Dat ja. is uh, heel ja. <lacht> netjes. de luisteraars uh, niet zien het is dat we ondertussen met nog minder microfoons uh, ja. moeten werken. Merken. Eentje is uh, eruit gevallen. Uh, we hebben heel veel verteld hier allemaal. En uh, we doen denk ik allemaal uh, heel goed werk. Tenminste, uh, uit ons hart uh, proberen we dat te doen. Mm -hmm. uh, wil je, heb je interesse gekregen? Wil je vrijwilliger worden bijvoorbeeld om toch de mensen te helpen? Uh, ik zit hier natuurlijk namens uh, Humanitas, dus noem ik nu even uh, de website van Humanitas. Makkelijk. www.humanitas.nl uh, Of uh, je belt op uh, uh, tijdens uh, kantooruren met uh, 023 576 3440. En uh, we, hebben nog we hebben meerdere vrijwilligers nodig, want er zijn altijd deelnemers. Ik zal gelijk even de link die u uh, gaf... even op onze Facebookpagina zetten. Zodat als mensen het terug willen uh, vinden... dat ze meteen het via onze Facebookpagina terug kunnen vinden. Um, en dan uh, schuldhulpmaatje. Hé, hey, ik heb wel goed. Nee, wij, ik zou alleen graag de, de mensen mee willen geven... dat op het moment dat ze zich zorgen beginnen te maken... over nou ja, hun financiële situatie en in, in welk stadium dan ook... dat je gewoon echt contact op kan nemen. En dat dat, uh, uh, ja, dat, dat geheel vrijblijvend kan... Kort traject. Het hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Dus uh, ik zou echt iedereen willen aansporen om die stap te nemen. Mm -hmm. Mocht je eerst een beetje willen weten hoe het uh, wat voor ja, stukken er allemaal zou kunnen spelen, dan kan je naar geldzorgvrij.nl En daar kan je ook gewoon meer informatie vinden over hoe je je dan aanmeldt. Ja, met, en, uh, hoe uh, is Bij de als of bij de ja, gemeente. Uh, dat, uh, uh, en uh, zoeken jullie ook nog vrijwilligers? altijd, nee, dat, altijd. Uh, maar we zijn vooral nu uh, voor de echt, andere uh, mensen, voor ja. de andere mensen om, uh, om, om te, te kijken. Zeker als er jongeren zijn die hier naar luisteren uh, graag. Ja. Uh, nou, dan zal ik sowieso ook dat uh, uh, e-mail of e-mail uh, websiteadres ook op onze uh, apart op onze Facebook-pagina zetten, zodat mensen het gewoon weer terug kunnen vinden. En de dames van de gemeente. Nou, ik sluit natuurlijk ook aan van kijk vooral ook op onze website. Ik wil mm -hmm. er wel bij zeggen... Die wordt binnenkort echt veel leuker. Met twee hele leuke filmpjes. Dus ik zou aan de luisteraars willen vragen om nog heel klein beetje geduld te hebben. Maar daar is natuurlijk wel informatie op te vinden. Um, maak gebruik van de minima. minima-regelingen minima die er zijn. Uh, en als je twijfel hebt, neem even contact op met de gemeente. Ja. 14023, vraag dan naar team minima of team schulddienstverlening. Dan ontlasten we het KCC ook een beetje. Dat is goed voor de telefonische bereikbaarheid. En daar <laughs> zal onze wethouder Jo Berends in ieder geval blij mee zijn. Mm -hmm. um, maar dat wil ik uh, nog wel Wat meegeven. meegeven. Ja. Da nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken natuurlijk voor deze uitzending. Ik denk dat het heel informatief is. Um, ik hoop de, jullie uh, nog een keer uh, wel eens een keer terug te zien uh, in welke hoedanigheid dan ook. Oh, uh, um, nog één dingetje. Kijk een nabranden? want ja. er is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Ja. Ik bedoel, denk je nu bij jezelf... Ik ben echt een hele goede budgetcoach. Mm -hmm. Wij zoeken nog een budgetcoach in, uh, in Haarlem en Zandvoort. Dus meld je aan. Kijk ja. even op de site, op de vacature tekst. We noemen zelf uh, de afdeling SMSR. Schulden, minima, sociale recherche. Veelzijdig en efficiënt. Dat, dus uh, meld je aan. Nou. Dus als u een baan in de schuldhulpverlening... of dergelijke wil bij de gemeente... dan is dat ook nog mogelijk. Uh, dan zijn wij er volgende week weer. En, uh, alleen uh, hoorde ik net. Uh, Marije is er volgende week niet. Volgende week uh, hebben wij het over de hospice. Uh, over de hospice. 30 jaar hospice in Heemstede. En uh, ik wil heel even vragen... mijn gasten iets zachter te praten. Uh, voor het laatste stukje. Uh, dan uh, hebben we... Uh, 30 jaar Hospice. En de PvdA heeft namelijk hier in Zandvoort een motie ingediend om te gaan onderzoeken of er ook een hospice in Zandvoort zelf kan gaan komen. Uh, daar vindt u later meer over op onze uh, tekst.tv uh, of op onze website. Uh, of op onze Facebookpagina bedoel ik. En uh, uh, volgende week zullen we dat dan ook behandelen. Uh, tevens uh, kan ik u uh, aangeven dat ook de website van Zandvoort uh, aangepast gaat worden. Uh, want ook daarvoor heeft de PvdA uh, deze we uh, vorige week bij de raadsvergadering een motie voor ingediend... die uh, is ondersteund... zodat die gebruiksvriendelijk wordt... voor de gewone Zandvoorter. Nou, dan uh, heb ik u wel weer uh, genoeg... Uh, um, informatie daarover gegeven. Uh, volgende week zijn we er dus weer... gewoon van 6 tot 8 bij Zandvoort... aan het woord. En zometeen krijgt u één op één... Uh, met uh, Martijn Hendricks van de VVD. Na, na, na. The fainter we go into the fade-out night The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go into the deeper deep down, If we build all just don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily up of constant trust The clock is ticking, it's last a couple of clocks And there won't be a party with weather in front. Us, the shallower it grows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 Van zon, zee, Zandvoort en Zomerprijs. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.